Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Raketinslag bij Nederlands kamp Koendous. Scheepsramp voor de kust van Tanzania eist zeker 163 levens. En Vriezen protesteren tegen zoutwinning. Het weer vanavond kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Morgen eerst zon, maar vanuit het zuidwesten volgen al snel nieuwe buien... en het wordt met 21 graden een stuk minder warm... Na het weekend daalt de temperatuur nog wat verder en blijft het wisselvallig. In de buurt van het Nederlandse kamp Kunduz in Afghanistan is een raket ingeslagen. Dat gebeurde gisteravond. Onder de Nederlanders raakte niemand gewond, meldt het ministerie van Defensie. Ofwel Afghanen gewond zijn geraakt is niet bekendgemaakt. Materiële schade is er niet. Correspondent Lucas Waagmeester. De klap was volgens de Nederlanders in Koendoes goed te horen op het Duits-Nederlandse legerkamp. Een raket die vlak buiten de muren van het kamp tussen Coendoes stad en het legerkamp neerkwam. Daar in de omgeving liggen ook het vliegveld van Coendoes, het Duitse trainingscentrum en een kamp van de Amerikanen. Volgens de Nederlandse woordvoering gaat het om een vijandige raket, geen ongelukje met eigen vuurders. Tot nu toe kregen de Nederlanders in Coendoes stad vooral te maken met de dreiging van zelfgemaakte bommen. Hier heeft iemand een raket afgevuurd. Het toont opnieuw aan dat het vijand de plek waar Nederland politie wil gaan trainen... ziet als oorlogsgebied. Op de internationale basis zijn zo'n 350 Nederlanders werkzaam... om Afghaanse politiemensen op te leiden. De politie van Veldhoven is op zoek naar de vader van een jongetje van één... dat vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen... Vanochtend kregen hulpdiensten een melding van een zwaargewond kind in een huis in Veldhoven. De moeder liep even later met het kind een winkel vlakbij het huis naar binnen. Daar probeerden hulpverleners het kind te reanimeren, maar het overleed ter plaatse. De politie heeft de moeder van het kind ondervraagd en is nu op zoek naar de vader. In het huis in Veldhoven wordt gezocht naar sporen en er is ook een buurtonderzoek aan de gang. Er zijn het afgelopen voetbalseizoen iets minder vechtpartijen rond wedstrijden geweest... en het aantal hooligans dat werd opgepakt nam ook af. Er werden er 650 opgepakt tegen 950 een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, het CIV. Aan de telefoon Ronald Moes, hoofd van het CIV, bent u tevreden? Uh, als je de cijfers bekijkt, dan zou je tevreden moeten zijn. De, de, de politie-inzet is gedaald het afgelopen seizoen, het aantal incidenten is uh, licht gedaald, het aantal aanhoudingen is fors gedaald. Maar neem niet weg dat er nog steeds uh, forse inzet is bij voetbal en dat er ook nou ja, nog steeds te veel incidenten zijn. En dat ook buiten het voetbal de incidenten er nog steeds zijn. Maar toch een daling, uh, heeft u ja. daar een verklaring voor? Nou ja, die, onder andere, hè, er zijn, het jaar daarvoor zijn er veel afgelastingen geweest... door de slechte winterse periodes, eh, waardoor wedstrijden overnieuw gespeeld moesten worden. En Dus die capaciteit die was al zeg maar, toebedeeld aan, uh, aan voetbal. En er zijn natuurlijk een aantal wedstrijden zonder uitpubliek gespeeld het afgelopen seizoen. Um, de, de bekercompetitie is wat rustiger geweest en er zijn minder interlands geweest. En daarnaast, en dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk, dat er een aantal clubs... Die hebben het relatief goed gedaan in de competitie, in de zin dat het, dat het, dat ze door alle inspanningen hebben ze de supporters uh, of, of hebben de supporters zich gelukkig goed gedragen. En een stadion verboden bijvoorbeeld? Of uh, dus de dreiging uh, alleen al? Bedoelt u dat ook? Nee, nee, nee. Het gaat meer om... Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld ADO Den Haag... heeft een relatief goed jaar gedraaid, uh, uh, zeg maar sportief gezien. En dat heeft dan zijn weerslag op het publiek. Dat is logisch. En een club die het slecht doet... ja, daar, daar zijn de supporters meestal ook niet, uh, niet tevreden. Dus dan, nou ja, dan zal zich dat waarschijnlijk... zullen ze dat ook wel laten merken. Zo, zo werkt dat. Wat gaat het vaakste mis... Ja, vuurwerk nog steeds. Vuurwerk. Vuurwerk, vuurwerk blijft uh, uh, het grootste uh, probleem. Uh, mensen weten echt niet, denk ik, uh, wat ze af en toe meenemen in stadion binnen. Uh, nou, u, ziet, u ziet waarschijnlijk zelf ook wel eens al die, die, die, uh, die, die, die pyrotechnics die ze bij zich hebben. Die vu dat vuurwerk. Ja, die harde uh, klappen zijn Ja, nou, die harde klappen, maar ook die, die, dat vuur, dat, uh, uh, wat ze dan doorgeven op de tribune. Dat, uh, dat is vaak zo ontzaglijk heet. Dat is uh, levensgevaarlijk. En de, en de vechtpartijen zeg maar de openlijk geweld, de bedreigingen. Uh, ja, dat, dat blijft ook nog steeds een probleem. Dank u wel, Ronald Moes, hoofd van het CIV. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. Bij een scheepsramp voor de kust van Tanzania zijn zeker 163 mensen omgekomen. Ruim 100 opvarenden worden nog vermist. Een overvolle veerboot kapzijsde vannacht tussen de eilanden Zanzibar en Pemba. Exacte cijfers zijn moeilijk te geven, want de autoriteiten weten niet hoeveel mensen er aan boord waren. Volgens overlevenden waren er in ieder geval te veel mensen aan boord. De NAVO heeft in Libië luchtaanvallen uitgevoerd op het gebied rond het Gaddafi-bouwwerk Benny Walid. Dat melden journalisten van het persbureau Reuters, die NAVO-toestellen hebben gezien en zeker vijf explosies hebben gehoord. Aanvallen waren aangekondigd door strijders van de nieuwe machthebbers. Na zware gevechten vannacht trokken ze zich terug uit de stad. De eigen zeggen omdat er NAVO-luchtaanvallen opkomst waren. In de Russische stad Jaroslav hebben tienduizenden mensen een herdenking bijgewoond... voor de slachtoffers van het vliegtuigongeluk van woensdag. Bij die crash kwamen 43 mensen om het leven. Onder wie spelers en begeleiders van locomotief Jaroslav... een van de topclubs in het Russische ijshockey. Onder de doden zijn ook internationals uit landen als Duitsland en Zweden. De herdenking werd bijgewoond door onder andere premier Poetin. Zoutprotesten in Friesland vandaag. Vanuit verschillende kerken in Noordwest-Friesland werd de noodklok geluid... Want mensen willen dat het bedrijf Frisia stopt met de zoutwinning. Want dat veroorzaakt bodemdaling. In plaats van onder het land zou Frisia dat zout net zo goed onder de Waddenzee vandaan kunnen halen. Een reportage van Jeroen de Jager. De noodklok die wordt geluid over de zoutwinning door Frisia. Hier in het gebied rond Slappeterp. 22 kerken tegelijkertijd, een kwartier lang. Want die zoutwinning die moet stoppen, vindt Gauke Kuiken van de werkgroep Zout is Fout. Het er erbij dat de landbouw hier in dit gebied in groot gevaar komt door de bodemdaling. Ja, door de bodemdaling moeten wij hier het grondwaterpeil naar beneden halen. anders zou het grond natuurlijk onder water te komen te staan. En daar ontstaat door verzilting. En verzilting is heel slecht voor heel veel landbouwgewassen. En vooral zeg maar, de pootaardappel, wat voor ons hier in dit gebied echt een exportgebeuren uh, is. In het kerkje hier bij Slappeterp... veel mensen die erop af zijn gekomen... om eerst te luisteren naar dat klokgeluid... en vervolgens binnen in de kerk te luisteren naar de zoutgedichten. Die zoutinstallaties gafuiten... vermoeren en gaan maar hun gang. Naast winst zijn er andere waarden. Hoe groen is je hart voor de aarde? Een van de aanwezigen, Lutz Jacobi... PvdA, Tweede Kamerlid. Ze schat dat er wel kansen zijn om de vergunning aan Friesia toch in te trekken. De grens is bereikt. LTO, de boerenorganisaties is het ondertussen ook duidelijk geworden. De verzilting neemt veel sneller toe dan ze hadden gedacht. En uh, ja, met alle omstandigheden waarbij het ook gaat. Hier wordt ook nog een keer gas gewonnen in dit gebied. En de lage waterstanden die er jarenlang zijn geweest. Al met al heb je hier uh, behoorlijk wat schade in dit gebied. De bevolking zegt en nou is het afgelopen. Nou hebben we er genoeg van. De reactie van Frisia is dat er een uitgebreide milieueffectrapportage is geweest waaruit blijkt dat zoutwinning prima kan, zowel onder de Waddenzee als op het land. Op Cape Canaveral in Florida heeft de NASA een raket gelanceerd met twee satellieten die onderzoek gaan doen bij de maan. De onbemande raket doet er bijna vier maanden over om bij de maan te komen. De satellieten die hij bij zich heeft gaan in een baan om de maan draaien en met allerlei apparatuur onderzoek doen naar de zwaartekracht en de samenstelling van de maan. De satellieten zijn zo groot als een wasmachine en ze kosten zo'n 500 miljoen dollar per stuk. De Nederlandse documentaire Stand van de Sterren is in de race voor een Oscar. De film is het derde deel van een triologie over een Indonesische familie in de sloppenwijken van Jakarta. Hij won er op festivals al verschillende prijzen mee, onder meer op het ITVA in Amsterdam. De nominaties worden in januari bekendgemaakt, een maand voor de Oscar-uitreiking. Verkeersinformatie. Bij de AWB René Passet. Het slecht nieuws voor treinreizigers rond Schiphol. Want van de naar Schiphol rijden minder treinen. Er zijn problemen met de bovenleiding. En ook de HSL is getroffen. Want er rijden helemaal geen HSL-treinen tussen Schiphol en Rotterdam. Er staat namelijk een kapotte trein op het spoor. In beide gevallen kan de vertraging oplopen tot een uur. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Raketinslag bij het Nederlandse kamp Koenders. Geen gewonden daar in ieder geval onder de Nederlanders. Politie in Veldhoven zoekt de vader van een jongetje van één. De jongetje overleed vanochtend onder verdachte omstandigheden. En een Nederlandse documentaire stand van de sterren in de race voor een Oscar. Tot zover dit uitgebreide NOS journaal. Zometeen gaat het sportforum van langs de lijn verder. Ook Nederlandse ministers zaten op 9-11 verbijsterd voor de buis. Die avond hielden ze spoedberaad. Hoe groot was het gevaar in eigen land? Het hoofd van de BVD en toenmalige ministers over die dag. Beveiliging, steun aan Amerika en Nederland als ontmoetingsplaats voor moslimradicalen. Andere tijden vanavond 5 voor half tien op 2. Voetballers van Nederland, opgelet!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 Langs de Lijn met Dione de Graaf. Goedemiddag, u bent terug bij Langs de Lijn. Het is tien over vijf. Straks gaan we verder praten met onze drie gasten... over de sportmomenten van deze week. Maar eerst eens even kijken in de Vuelta... bij die één na laatste etappe in de Ronde van Spanje. Hoe is het met Barredo? Joris van den Berg... Met Barredo gaat het nog steeds prima. En dat is heel knap, want het peloton blijft maar op de Spanjaard jagen. Hij heeft nu een voorsprong van drie kwart minuut op het peloton. En dan vraagt u zich af, misschien dat groepje met Kruiswijk, dat is ertussenuit. Dus er is sprake nu van een peloton met daarin alle grote namen het klassement. Er moet nog twintig kilometer worden gereden. En de eenzame man voorop is de kleine Spanjaard van de Rabobank, Carlos Barredo En er begint een andere strijd nu heel interessant te worden. Want er gaat zo dadelijk... zo is gesprint worden om de punten. In het puntenklassement staat klimmer Rodriguez op 1 met 110 punten. Twee puntjes daarachter. Bouke Mollema voor hem longt wel degelijk de eindsoverwinning in het puntenklassement. Naast die mooie vierde plaats in het eindklassement die natuurlijk nog veel belangrijker is. Maar er komt ook een gevaar aan en dat heet Peter Sagan Want hij staat vijfde in het puntenklassement met een achterstand van 35 punten. Hoe dat allemaal loopt, daar gaan we het later nog over hebben. Inmiddels komt er zowaar ineens een aanval bij een... Tussensprint tenminste, dat denkt Froome. Ik denk dat Froome hier nog wat seconden pakt op Kobo, op 20 kilometer van de finish. Heel onverwacht, zomaar ineens. De, of... de Ronde van Spanje blijft ons verrassen en verbazen dag in dag uit. En dit gaat sowieso denk ik betekenen dat er morgen in Madrid bij de slotetappe, als het gat tussen deze twee mannen zo klein blijft als het nu is, sowieso nog gekoers gaat worden. Dat kan nog een gekke dag worden. Zondag de afsluitende rit in de Ronde van Spanje voorlopig Carlos Barredo van Rabo aan de leiding, dan naar de Hilversumse voor de KLM Open. Ragnar Niemeyer, de Nederlanders. Hoe gaat het met hen? Gaat goed. Met uh, met name Joost Luiten loopt te scoren. Beste ronde van de dag heeft hij net niet te pakken. Want die is onder meer in handen van Paul McGinley. Met een score van 600 par. Maar Joost doet het niet veel minder met 500 par. Was uh, op 18 eventjes de weg kwijt. Had daar, we hadden het eerder in deze uitzending over. De kans op een eagle kwam daar met een par weg. Dat was jammer, maar vervolgens maakt hij op Hole 1. Hij is gestart halverwege de ronde. Een geweldige chip. Het is de derde in de wedstrijd. Een chip, een moeilijke slag, ver van de vlag. En hem er dan ineens inleggen van Randje Green of zelfs erbuiten... of ook vanuit de bunker wat hij deed. Dat is echt heel knap. En er ontstaat een sfeertje rond Joost Luiten dat je denkt... ja, misschien zit die stunt waar iedereen zo op hoopt er wel in. En dan moet je toch gewoon bij Joost Luiten zijn. De man die al als tweede werd, die dit jaar derde en vijfde werd... die zo graag een keer wil winnen en dan ook het gevoel zal krijgen... Ik kan het. Iedereen is ervan overtuigd, het talent is er wel, maar het moet er één keer uitkomen. Natuurlijk heeft hij de tijd, maar dit is wel een toernooi waar hij het extra graag zal willen laten zien. En kijk je dan bovenaan het leaderboard tot nog eventjes, dan zie je daar dat de leiders in de wedstrijd maar op acht onder par staan. Zojuist een bogey van uh, leider Simon Dyson, die de leiding is een eentje kwijt is. En dan staat Joost daar maar drie slagen achter, heeft nog ruim zes holes te spelen. En dat betekent, Dion, als jij hier morgen op de baan bent, want ik weet dat je komt, <lacht> dat je misschien wel eens een hele bijzondere dag zou kunnen meemaken als Joost deze topvorm met vast te houden. Kijk, dat horen we graag. Dankjewel Ragnar Niemeyer. Tot zo. Wij praten verder met Chris van en Michiel Schapers en Tom Boot... over wat er allemaal gebeurd is in de sportwereld deze week. Um, bijvoorbeeld het verbond van Europese voetbalclubs, de ECA... wil dat het aantal interlands per jaar wordt teruggebracht naar zes. Uh, nu is er tussen het afgelopen WK en het komende EK... maar liefst ruimte voor negentien interlands. En de ECA wil dat dus terugbrengen naar twaalf. Is dat een goed plan, Chris? Uh, vanuit de clubs geredeneerd, zeker. <laughs> Want laten we eerlijk zijn, de, de, is een, de topspelers, onze topspelers uh, worden zeer zwaar belast. Ze moeten ja. heel veel wedstrijden spelen. Om de twee jaar een groot toernooi. Als ze niet oppassen worden ze ook nog voor de Olympische Spelen uitgenodigd. En dan heb je die Europese toernooien die uh, allebei inmiddels een format hebben... waarin je in, in een poolsysteem speelt. Ja, dat, dat is gewoon heel erg veel dan moet je je de vraag stellen of je uh, als club het kan maken... om te zeggen dat, uh, dat, dat de bonden moeten inleveren. Terwijl je zelf ook twee toernooien hebt waar, uh, waar clubs vaak aan de bak moeten. Maar dat, dat er... Laat ik zeggen, op, het minst, op zijn minst nagedacht moet worden over, over de belasting van je topspelers. Nou, dat vind ik helemaal terecht. Daar ben ik het, ben ik het echt mee eens. Maar eigenlijk klaagt altijd iedereen. Hè? Dus je zou ja. zeggen, waarom zijn ze daar niet eerder toegekomen? Nou, Om, omdat die belangen aan beide kanten ontzettend groot zijn. Kijk, Clubs moeten het hebben van, uh, van, ja, van hun eigen prestaties. In, zowel in de competitie als in, in, in bekertoernooien. Internationaal en nationaal. Maar onze uh, uh, bonden, hè, die hebben ook hun wedstrijden nodig. Dat is ook gewoon een hele ordinaire... Uh, geldzaak. Die moeten die wedstrijden verkopen. Daar halen ze geld mee binnen. En, en daar uh, faciliteren ze weer het, het, het totale voetbal in hun land mee. Dus mijn sympathie ligt altijd wel een beetje bij die bonden, moet ik eerlijk zeggen. Omdat die uiteindelijk niet het geld... daar uh, gaan ze niet bovenop zitten, daar gaan ze toch weer verdelen. Ja, kan wat jou betreft er ook wel wat tussenuit, Michiel? Wat interlands? Ja, ik kijk dan... Uh... Af en toe naar interlandsing dus denk ik, als ze plichtmatig worden... dat is allemaal hartstikke leuk en aardig, maar ja, wat is dan de zin ervan? Dan is het eigenlijk alleen nog maar een financieel gegeven. Ja. En dan moet je belangen gaan, gaan afwegen tegen elkaar. Nou. En, uh, ik denk dat je dat... Uh, ik heb dezelfde mening eigenlijk. Mijn sympathie gaat dan eigenlijk ook uit naar, uh, naar die bond... die toch moet zorgen dat het in zo'n heel land het voetbal in het algemeen uh, goed staat... Alleen, ik kan de clubs ook heel goed begrijpen... als je, als je dus te veel je speler moet afstaan en uh, ze komen geblesseerd terug... of het is een overbelasting. En... Dus het is een uh, belangenverstrengeling. Alleen als toeschouwer, ja, als je naar zo'n wedstrijd zit te kijken... en je ziet overduidelijk dat ze er geen zin in hebben... Ja. ja. wat is dan de waarde van die wedstrijd? En dat is echt wel eens gebeurd, natuurlijk. Ja, ja in mijn ogen wel, ja. ja. Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht, nou, ik blijf nu niet thuis... Ja. Terwijl het normaal gesproken. Ja, nou ja, goed, op een gegeven moment wordt het gewoon heel veel. En dan zie je inderdaad ook aan de spelers, ja, nou ja, het zal wel. Nou, dan moet je het natuurlijk niet doen. Het wordt ook oefenwedstrijd. Dus ik vond het wel belangrijk als coach. Want oefenwedstrijd wil zeggen oefenen. Men deed dat niet, maar als je oefent is het natuurlijk erg goed. Even op de ESA terugkomend, en dan kijk ik even naar Chris. Ze willen ook hard optreden tegen de clubs met schulden. Ja. En dan moet ik wel heel erg lachen. Ja. Want Real Madrid, uh, uh, noem ze maar op, Barcelona, Manchester United... zijn de clubs met de grootste schulden. Dus ze willen tegen zichzelf hard optreden. Ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Uh, dat kunnen ze allemaal makkelijk roepen. Maar, maar uh, in de praktijk komt er niks van terecht. Kijk, ja, ze heel... willen dat, dat de clubs geen prijzengeld meer krijgen. Ja. Daar willen ze naartoe. Ja, daar willen ze naartoe. Maar uh, wordt er dan een onderscheid gemaakt, want dat heb ik nog niet gelezen... tussen prijzengeld en uh, uh, tv-marketinggeld? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de, wat de Champions League uitkeert... ik heb dat niet allemaal uit mijn hoofd, maar de directie van de NOS zal het zeker weten. Daar, uh, daar krijg je ook heel veel startgeld. Ja. En uh, daar krijg je ook heel veel geld uitgekeerd uh, na, naarmate je doorgaat in het toernooi. Dan, vanuit die marketingpool krijg je geld. Is dat ook prijzengeld? Ik weet het niet. Maar ik vind die hele discussie in, in, in het voetbal over... Uh, over financiën, eh, financial fair play... waar uh, Platini het steeds over heeft. Ja, hartstikke uh, nobel. Alleen, ik, naar mijn idee moet je het gewoon simpel houden. Een, een, een club moet kapot gaan als hij uh, een slecht financieel uh, beleid voert. En Gaat hij niet kapot, maar wordt hij overeind gehouden... door uh, banken daaromheen, of, of geldschieters, of, of wat dan ook. Nou, dan, dan is er niks aan de hand. Maar... Het, het is toch niet, eigenlijk niet moeilijker dan, dan wanneer een, bouw, een, een bouwbedrijf in de probleem is? Het is veel moeilijker. Ja, ik snap hem wel. Ja. <laughs> er, er komt emotie bij kijken, het publiek uh, voelt zich Alle klanten van de bank lopen weg. Ja, nou, inderdaad, dat is het. Maar goed, daar moet je dan als bank. Hè, uh, banken hadden veel vaker uh, een, een ruggengraat moeten tonen in, in het recente verleden. En ook ten aanzien van sport. Ik bedoel, dan moeten die mensen maar weglopen. Nou, maar, nee, maar ik denk dat die clubs straks aan de beurt zijn. Als het ja. doorgaat zoals het nu gaat met de schuldencrisis... dan zijn die clubs zoals Real Madrid en Barcelona straks aan de beurt. Want die banken zijn aan de beurt. Ja, nou, ik, ho ik hoop het dat dat gebeurt. Want slecht financieel, überhaupt slecht beleid moet altijd afgestraft worden. Alleen ten aanzien van een aantal clubs, waaronder Real Madrid en dergelijke Barcelona... ik er één nuance willen maken. Kijk, hun schuld is niet dezelfde als de schuld die bijvoorbeeld Feyenoord heeft. En dan heb ik het niet eens over de hoogte ervan. Maar die clubs hebben ook bezit. En kijk, het is net als met onszelf. Als wij een, een huis hebben en we hebben daar een hypotheek bij. maar die hypotheek is veel lager dan het huis uh, uh, waard is. Nou, dan is er geen probleem aan de hand. En Real Madrid heeft in het verleden wel eens een keer aangetoond. Hè. We hebben een deel van hun, uh, <coughs> van hun vierkante meters verkocht. in Real. <coughs> nee, we een <hebben> <coughs> stokje water. Een uh, ja. vierkante meter verkocht in, uh, in Madrid. En uh, waren in één keer weer bijna boven Jan. Ik bedoel, ja. wie weet. Ik, ik heb geen idee wat zij verder nog aan, aan bezittingen allemaal hebben. Nou, Ton, uh, over uh, de financial fair play regels uh, die, die de UEFA wil instellen. Nee. Wat vind jij daarvan? Laten we even beginnen met, met dat prijzengeld uh, wat ze nee. uh, niet meer willen uitkeren. Nou, dat prijzengeld wilden ze niet meer uitkeren. En daar gaat de ESA dus mee akkoord. Ja, ik begrijp het wel. Want de UEFA wil dat ze gewoon uh, niet meer in dat toernooi zitten. Nee. En dat is natuurlijk een veel zwaardere straf over die ik begrijp er verder niks van over die schulden, maar dan kijk ik even naar Michiel, want. Die is econoom. Die zal er alles vanaf weten natuurlijk. Ja, en zo, zoals Chris het zegt... dus eigenlijk moeten die clubs kapot gaan... als ze, als ze het gewoon niet goed doen. Is, is, dat is dan uiteindelijk de simpele... Nou, die clubs die staan voor miljoenen rood bij de banken. De ja. banken die, uh, zouden dat normaal nooit doen... bij zo'n doorsnijclub, maar uh, het is Real Madrid. Het is Barcelona. En dan zeg ik, van, maar dat houden ze niet vol. Dus dat komt er op een gegeven moment, uh, zeker in Spanje... komt er een moment dat die banken uh, met de directie van die clubs gaan praten... zeggen, nou... Het gaat zo niet langer. Dus uh, verkoop je bezit dan maar. Ja. Om je schuld in te lossen. En dan heb je misschien het probleem opgelost. Maar uh, het is... Zo als ik ernaar kijk hoe het in Europa gaat... denk ik van ja, het ligt zo scheef... dat dit een aardige illustratie is... van weer iets wat scheef ligt in Europa... wat leidt tot... Uh, tot een enorm verschil in kwaliteit bij clubs... waardoor competities niet meer leuk zijn. Met name de internationale competities. En waardoor in bepaalde landen maak je gewoon geen kans... Dus ja, ik pleit toch wel voor dat je het op een andere manier zou gaan aanpakken in de toekomst. Waarbij het zo is dat je een systeem hebt waar, waar het, uh, de spelers als het ware eerlijker verdeeld zijn over de clubs. En waar je meer competitie krijgt. Mm -hmm. He, dat, dat, dat, uh, daar ben ik toch wel een voorstander maar, van. Maar is dan de eigenaarstructuur, die bij heel veel clubs zijn, oh. is dat dan niet de oplossing eigenlijk? He, want ik begrijp het niet. Ik, je je kan een tekort hebben dat jaar. Maar als de eigenaar daarbij schuift, dan is er verder niks aan de hand. Naar mijn idee. Nou ja, ik denk dat je toch een beetje met de schuinig moet kijken... naar hoe het bij profclubs in Amerika is geregeld. En, en zeker ook de manier waarop ze daar met drafts omgaan... en, en jonge spelers binnen teams krijgen. Ik denk dat, we, dat ze daar in de voetballerij heel veel van kunnen leren. Daarnaast, maar dat is mijn persoonlijke mening... zullen ze ook eens goed moeten kijken naar hoe ze met jeugd omgaan... onder de 18 jaar. Want dat vind ik uh, ongelooflijk dat dat kan. Bijna slavenhandel. Dat uh, begrijp ik helemaal niets van. En daarmee speculeer je eigenlijk op de, op de geldzucht van, van mensen. En het is gewoon... Ja, we moeten dat contract wel tekenen. Want daardoor ben ik in een op miljonair. En de rest van mijn leven heb ik geen zorgen meer. Maar ja, dat is niet de enige drijfveer in sport. Ja. He, dus daar kijk ik met verbazing naar. En af en toe ook met walging. Ja. Ja, maar ja, dat is niet te stoppen. Omdat... Uh, ik heb het laatst met een, met een Europarlementaire hierover gehad. Die bij ons op de krant was. Kijk... Dit, dit wordt gedekt door Europese wetgeving. Klopt. En uh, er is een vrij verkeer van mensen en goederen binnen de EU. En daar, daar wordt keihard aan vastgehouden. En dat pakt met in de sport en dan met name in het voetbal, maar er zijn ook andere sporten, daar pakt dat slecht uit. Het beste voor het voetbal zou zijn als er iets zou gebeuren net zoals jij aankaart en Johan Cruijff ook al vaak heeft gezegd van dat je die zogenaamde 6-5 regeling krijgt waarbij je clubs verplicht om tenminste 6 spelers in je opstelling te hebben die een paspoort hebben van, van uh, het land waar de club in gevestigd is. Dan wordt het veel eerlijker. Alleen Europese wetgeving staat dat momenteel niet toe. Een uh, aantal jaar geleden stond dat uh, dankzij staatssecretaris Timmermans bijna op de agenda uh, toen Portugal voorzitter werd. Maar dat, ongeveer op dat moment uh, brak de crisis uit. En ja, dat, dat, dat is van de agenda verdwenen. Ik zie het er voorlopig ook niet op terugkomen. Het, is, het heeft geen nee, prioriteit. Daarom is ook een aardige illustratie van ja. wat er in de maatschappij gebeurt. Want de ja. uh, Europese wetgeving staat ook niet toe dat je een begrotingsakkoord hebt wat groter is dan 3%. Ja. En toch hebben landen dat en marchanderen ja. daarmee. Dus... Ja. Ja. Het is wel leuk dat de wetgeving. Je, je biedt niet is. een opening. Ja, ja. <laughs> nou, Michiel, wanneer zie jij het bijvoorbeeld voor clubs als, als Madrid en Barcelona echt fout gaan? Nou, dat kan heel snel gaan. Als het even zo doorgaat en de politici in, de, in de, hè, internationaal blijven zo doormodderen, dan kan het snel gaan. Goed, nou, <coughs> vrolijk. Nou, <Ja. laughs> gebeurt dus wat. Uh, Michiel, we zijn toch met jou bezig, we gaan naar tennis, naar de US Open. Um, het is een, uh, het, is een het is wat moeilijk begonnen en, en vooral met de, door de regen wordt het natuurlijk ook heel ingewikkeld hoe moeilijk is het voor, voor spelers om uh, van de baan af uh, denken dat je mag spelen, toch niet spelen een hele dag binnen blijven misschien morgen, uh, niks zeker weten nou het is, het is een klassieker hè? dat komt heel vaak voor en US Open is uniek omdat ze daar als enige Slam nog, uh, nog geen dak hebben nee. dus je zit daar dan uh, te wachten eigenlijk en mijn ervaring is dat je het beste tegen een speler kan zeggen... luister eens, gebruik die tijd om te rusten. Hmm. Liggen, slapen. Oh, rusten, uh... Hoe dan ook, rusten. Zoek rust. Ja. Hè? En, en weet van jezelf wat jou het meeste rust geeft. Toevallig was deze week dat toen nou in Alphen de Rijn... daar was precies hetzelfde aan de hand. En ik heb daar een speelster begeleid. Ik heb gezegd, joh, je traint al zoveel, je werkt al zo hard... Uh, Geduld, want tegen het weekend, als het even tegen zit, speel je straks of mee zit. Het is maar hoe je erover denkt: ja. speel je zeven wedstrijden. Ja. Dat gaat nu ook zo langzamerhand uitkomen. Dus ja, je zal dan, dan alles, je, alle, al je energie nodig hebben om, uh, om die laatste paar wedstrijden aan het goede einde te brengen. En ik heb het zelf ook een keer op de US Open meegemaakt uh, met het Junioren-team: dat we drie dagen niet konden tennissen. Op een gegeven moment hebben ze het Junioren-toernooi toe naar binnen verplaatst. Ik weet niet of ze dat dit jaar ook gedaan hebben. Ik vermoed van wel. Maar ja, het is, uh, het is iets wat erbij hoort. In, in sommige gevallen. Maar het is niet eenvoudig. Nee. En uh, ja... Uh... Maar de, er... en de ene reageert daar beter op dan de ander. Wordt er roep om, om uh, ook daar uh, te gaan overdekken uh, groter nu? Nou ja, goed, maar ja, dat is natuurlijk altijd zo opportunistisch als wat. Want als je twee weken zon hebt, dan praat mm. niemand erover. Hè. Maar ik denk wel dat, uh, dat ze zich dat daar zullen aantrekken. En, maar de vraag is, is daar geld voor? Mm. Uh, dat is natuurlijk, uh, uh, ja, als je ziet hoe groot dat stadion is... dat zal uh, wel in de papieren lopen als je alles kan... Maar als je daar een dak boven moet maken, dat is uh, wel een gigantisch dak. Ja. En uh, ja, ik, ik weet het niet hoe ze daar tegenaan kijken. Maar het was dit jaar wel uh, dat er twee keer zo'n uh, zo gebied overkomt. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Er zijn ook veel klachten geweest hè, dit jaar. Ook Djokovic heeft zich heel erg boos gemaakt. Eigenlijk ja. bijna iedereen, behalve ja. Roger Federer volgens mij. Die ah, maakt ja. zich nooit zo druk. Maar, ja, uh, maar he, kijk, dat, Djokovic, dat de finale is ja. uitgesteld. En... Ja, maar Djokovic maakt zich boos of om eigen belang. En dat heeft geen zin. He, hmm. Want hij moet dan volgende week Davis Cup spelen. Dat ja, is... en een maand, een Davis Cup en dit en dat. Hij moet kijken naar het grotere plaatje. En ik denk dat je, als je naar het grotere plaatje kijkt... dat uh, dat natuurlijk logisch is. He, wat hij wel zou kunnen vragen is... Zeg van, is het mogelijk om een overleg met de ITF... die Davis Cup één dag later te ja. beginnen. Ja. Ja. He, dat, vind ik, dat vind ik nou een intelligente opmerking. Daar heb je wat aan. En als hij slim is, doet hij het zo... Maar het is een beetje rare boosheid. En uh, uh, ja die andere boosheid begreep ik wel... dat de spelers een baan op werden gestuurd die niet droog was. Ja. Uh, en dat, gevaarlijk, dat is gewoon, gewoon gevaarlijk. En ja. die boosheid begrijp ik wel. En dat was terecht dat ze daar een opmerking over maakten. Maar voor de rest is het... Uh, ja Je zit allemaal hetzelfde schuitje. En het gaat erom wie komt daar als beste uit. en uh, Je moet jezelf ook heel goed kennen. Zelf kennis hebben van hoe ga ik om met deze situatie... Want ik zeg rust, maar misschien zijn er ook wel die zeggen... Well, ja, ik, ik moet juist geen rust hebben, ik moet de fitness in... en ik moet op die loopband gaan lopen, want ik moet in beweging blijven. Ik kan me voorstellen dat dat er verschilt. Uh, de Roger Federer komt op mij altijd over als een buitengewoon rustige man. Uh, die maakt zich dus inderdaad volgens mij als enige helemaal nergens druk over. Moet ook volgende week uh, Davis nou, club spelen. Ja, ik moet helemaal naar Australië inderdaad. Um, is dat dan iemand waarvan je denkt... hé, hey, wacht even, misschien zit hij wel zo goed in zijn vel. Eindelijk gaat hij nu weer... Um, nou, misschien wel een Grand Slam. Maar... Nou ja, het is heel interessant. Ja. Uh, waar ik benieuwd naar ben... is of ze allemaal gekeken hebben naar de eerste set... tussen Dolgopolov en uh, Djokovic... Want dat was heel interessant, want die, die jongen die had een aanpak uh, die heel verrassend was en waar Djokovic uh, problemen mee ja, had. Eh, en ik wil niet zeggen dat uh, een Federer en die jongens allemaal kunnen spelen zoals uh, Dokopelov, maar er zaten bepaalde elementen in waarbij je zag van hé, hey, uh, uh, daar had hij verrassend veel moeite mee. Ja, hoe was dat? Hoe, hoe, kun je nou, dat omschrijven als, als tip voor... Uh, <laughs> ja, heel veel variatie. En, en heel veel verrassende dingen eigenlijk. En, en de vaart eruit halen, uh, versnellen. Dus, dus enorm veel variatie. En laten we niet vergeten dat uh, op, uh, in Parijs... dat uh, Federer van Djokovic gewonnen heeft. Een van zijn weinige nederlagen dit jaar. Dus uh, het is maar niet zo gezegd dat, uh, dat dat heel makkelijk gaat worden van Djokovic. En die boosheid en zo, dat kan ook omslaan in die irritatie op de baan. Mm -hmm. En voor je het weet, uh, heeft hij een probleem. En inderdaad, Federer heeft uh, in zijn laatste wedstrijd... Uh, Laten zien dat, dat hij uh, ze goed staat te raken. Ja. Uh, en uh, Djokovic heeft toch een paar moeilijke momenten gehad. Ook tegen die, uh, die landgenoot van hem. Tegen Tibzarevic. Verloor hij een set. en ja, Toen kabbelde het wel weg en die jongen raakte geblesseerd. Maar het gaat allemaal niet van een leien dakje. En Op. Nadal heeft tegen Roddick laten zien dat hij uh, het momentum heeft. Ja. Uh, die, die, die staat weer als vanuit geweld te spelen. Dus ja, het is denk ik wel redelijk open allemaal. Op wie zou jij je geld zetten, Chris van ja, Sorry. Ja, een beetje voorspelling. Ja. Dat, dat, dat is een pure gok. <laughs> Want ik volg, ik volg het tennis wanneer het buiten de, onze, ver buiten onze tijdzone plaatsvindt, Dan volg ik het heel matig. Ik zeg het eerlijk. Tom? Wat voel als je vraagt? Of uh, wie jij op wie jij geld zou zetten voor? Uh, ik voor, uh... denk de jokerviets. Ja. Ja? ja, toch? Maar ik vader, vind ik toch wel heel erg interessant. Want jij zit net goed in zijn vel, maar ik denk dat hij als mens gewoon verder is. Ja, He, dat, dat, dat, dat zou hij, kunnen. Ja. Uh, we had het net over eigen belang. Dat hij een fantastische balans heeft tussen eigen belang en het algemene belang. En dat hebben maar heel weinig mensen. He, en misschien is dat ook de oorzaak dat hij al jarenlang aan de top staat. Wij zijn eigenlijk vergeten dat Federer... daar werd ik laatst weer aan herinnerd door iemand... dat hij gewoon ook een stuk sloeg uh, toen hij heel jong was. He, dus hij heeft wel ergens die, die woede gehad... maar er is iets in hem getreden... waardoor hij altijd heel, ja, heel zeker overkomt en heel rustig. Ja, zie, of, of zie je mij... Nou ja, <laughs> goed, hij heeft natuurlijk zelf ook aangegeven... dat hij ook een aantal uh, leermeesters had in die periode... dat... Uh, die hem de spiegel hebben voorgehouden en daar heeft hij goed ingekeken. En ja. daar gaat het natuurlijk om. En als je daarvan wil leren en dan, dan kom je een stuk verder. En dat heeft hij natuurlijk gedaan. Ja. En hij kan dus blijkbaar ook omgaan met al die mensen en al die druk die hij heeft gekregen, al die mensen die hebben gezegd, nou het is over. Dat werd natuurlijk ook gezegd ja, afgelopen. Ja, maar tijd, je ziet, dat is zo'n geklets allemaal. Dat de geklets in de ruimte van: het is over. Wat is dat nou? Ja. Hè, dat is uh, omdat men graag ook iets wil zeggen in negatieve zinnen... over iemand die een absolute icoon is. Wat is dat? Ja. Wat, wat voegt het toe als je mm -hmm. dat zegt? Hè? Want ik, ik erg me daar wel eens aan als mensen dan kritiek hebben op, op, op mensen in de sportwereld. Van de week had ik dat ook weer, dat mensen allemaal kritiek hebben op Hans van Breukelen... omdat hij dan een boek presenteert en dat vinden ze allemaal maar zweverig. Laat iemand in zijn waarde. Ik heb al het geleerd, van, van iedereen kan je leren. Ik ga zijn boek lezen. En als er voor mij drie, vier dingen staan waar ik zeg van... hé hey, Hans, interessant, daar steek ik wat van op. Zo kijk ik ernaar. Ja. Uh, wat, wat, iemand die zoveel gepresteerd heeft... wat heeft het voor zin om, om daar nou zo zwartgallig over te doen? En uh, zo ja. kijk ik ook naar, naar, uh, naar andere mensen in de sportwereld. Ja, ja nou, uh, jij, ik, jij wilde daar... Nou, ik herken die irritatie. Om, en, en dat is irritatie naar, naar mijn eigen vak toe. Ik kijk, media. Uh, en hoor horen wie het zegt. Maar ik hoor er ook bij. Maar media hebben hebben we er een handje van om, om mensen in een hokje te duwen. Want dat is lekker overzichtelijk voor iedereen. En uh, mm -hmm. die is afgedaan en die juist niet. En Hans van Breukel is een zwever en die, die moet geen boek schrijven. En, en, en dat, dat vind ik ook wel eens irritant. Weet je. je moet ook, ook al loopt iemand al heel lang mee. Uh, uh, probeer te volgen welke ontwikkeling dat hij doormaakt. Zowel als actieve sporter als daarna. En, en probeer daar dan je voordeel uit te halen. Nou, daar, daar, als je daarmee aan de slag gaat als media... dan haal je daar niet altijd een spannend programma of een spannend verhaal uit. Parkeer het dan even voor later, maar, maar zei het niet af. En dat ik bedoel, die irritatie van Michiel die, die, ja, die deel ik gewoon. Nou ja, je moet ook niet verbaasd staan dat het wat voor impact het heeft op jeugd. Hè? Want een van de meest nou. populaire woorden bij de jeugd op middelbare school tegenwoordig is loser. Ja, inderdaad. Dus ja, ik, ik vind het geen pas hebben. Ik bedoel, je mag, ik begrijp het wel dat, uh, dat uh, goed nieuws is geen nieuws, maar je mag daar toch wel een beetje nuance in aanbrengen en wat meer respect opbrengen voor mensen die iets gepresteerd hebben. We gaan naar de Vuelta, de ene laatste etappe in de ronde van Spanje. De laatste kilometers, Joris van der Berg. En nog steeds een Spaanse koploper, maar dat is niet meer Carlos Barredo. Barredo werd voorbijgestoken door de veteraan Carlos Sastre. En die moet nu nog iets meer dan drie kilometer. En u hoort het een beetje, het is werkelijk een kabbelende etappe. En ik denk dat de vermoeidheid daar een, voor een groot deel debet aan is... aan de, de vermoeidheid in het peloton. Er wordt nauwelijks gekoerst. Het gekste moment gebeurde op 20 kilometer voor de finish. Toen lag Baredo nog voorop. U hoorde het net in mijn vorige flits. Toen sprintte Froome om bonificatie Dat deed hij bij het 20 kilometer doek. En dat leidde nogal tot verwarring, want dat was geen tussensprint. De tussensprint kwam iets later. Die werd gewonnen door de man die daarna uh, wegreed. Uh, Baredo en Sastre reden toen voorop. Sastre reed bij die gekke sprint weg en die werd... De tweede achter Barredo bij de tussenprint. En de derde plaats ging naar Bradley Wiggins. Hij zorgde op dat moment ervoor dat Kobo niet meer seconden kon pakken... van zijn iets wat vermoeide maat Froome. Dus nog altijd in het klassement. 1 Kobo, 2 Froome op 13 seconden. En 3 Wiggins, 4 Mollema. En die 13 seconden staan er dus nog steeds. En zo gaan de renners morgen naar Madrid. En dat vertel ik op het moment. Dat het pelotonnetje dat aangevoerd wordt door Astana... en Leopard Carlos Sastre inloopt, dat gebeurt... In een viaduct onder een weg die over onze weg heen gaat. Het is even donker. Nu is het weer licht. En nu trekt het peloton zich voort naar de finish in Vitoria. In het bas kies heet dat Gasteis. Het is de hoofdstad van de autonome regio Baskeland. Het is niet de grootste stad hier. Dat is Bilbao. En ja, dan gaat er dus een peloton van een man. Of 35-40, dat zijn de mannen die, die Urkiola hebben overleefd. Zometeen strijden om de ritzegen hier. En normaal gesproken zou dat toch een kolfje naar de hand moeten zijn van Daniela Bennati. Toch is er nog een aanval uit de hoek van Quickstep. Want dit peloton is natuurlijk niet zo goed te controleren. Immers, Leopard heeft er alles aan gedaan om het gat naar de koplopers te dichten. Dat was eerst Baredo, toen was het Sastre. En nu is het één lang lint in een van de niet altijd mooie wijken van deze toch best mooie stad. Maar dan moet je meer naar het binnenstad gaan. Dit is zo'n typische Spaanse buitenwijk. Er staan nauwelijks mensen langs de weg. En daar zoefende mannen voorbij die nu aan de twintigste etappe van de Ronde van Spanje bezig zijn. De Ronde van Spanje die blijft verrassen. Want er staan twee knechten op één en twee. leidt, Froome op twee. Wie had dat verwacht? Ja, als je dat van tevoren had gezegd was je onmiddellijk afgegaan naar een, een inrichting of zo. En in het puntenklassement. dat is nu heel interessant om in de gaten te gaan houden. 1 Rodriguez met 110. 2 Mollema 108. En dan gaan we ervan uit. we gaan melden dat de eerste 14 man in de uitslag. punten pakken zometeen. En Mollema zal dus waarschijnlijk wel niet bij de eerste 4-5 kunnen sprinten. maar in dit groepje. ze gaan nu de laatste kilometer in. moet Bouke Mollema in staat zijn om toch wel rond de 6e, 7e, 8e plaats te sprinten. En dan hoeft hij maar twee plekjes voor. Voor Rodriguez te zitten om de groene trui van de Spaanse klimmer te kunnen overnemen. Ook zoiets vreemds in deze ronde van Spanje. De strijd in het puntenklassement wordt betwist door twee klimmers. Door Joaquin Rodriguez en Bauke Mollema. 110-108, die stand onthouden we even. Het, punt, het bergklassement is intussen, dat is zeker gewonnen door David Moncotier. Maar nu, live de sprint, ze zijn eraan begonnen. Leopard trekt de boel op gang en daar zit hij inderdaad met die mooie Italiaanse kop. Daniele Benatti, gelouterde sprinter. Hij heeft de Urquiola overleefd en gaat nu de sprint aan met Gasparotto in zijn wiel. De rest gaat rustig kijken, want dit zijn denk ik de enige twee snelle mannen nog in deze groep. Links zit Rodriguez wel, Mollema sprint mee, Benatti pakt de punten. pakt de overwinning, Eén Benatti, twee Gasparotto en ik zag Mollema... Aan de binnenkant rond de 10e, 12e plaats zitten. En dan moeten we zo snel de herhaling even gaan bekijken. Waar die Rodriguez zat. Wellicht kom ik er later op terug. De overwinning in Vitoria gaat naar Daniele Benatti. Een heel makkelijke overwinning. Hij legt de rest erop met Gasparotto van Astana. Een Italiaan. Ook een Italiaan, net als Daniele Benatti, in het wiel. Even de slow motion. Makkelijk, echt met een lengte. Benatti, links zit Mollema. Hij komt. Heel goed kijken nu. Hij komt voor Rodriguez over de streep. En ik denk dat er twee plekken tussen zitten. Dus op dit moment zouden ze dan moeten ruilen misschien van plaats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de plaats. Mollema, uh, dat is de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja rond de 9e plaats. Het is heel ingewikkeld nu. Het gaat zoals gewoonlijk in deze ronde van Spanje kantje boord worden, want Bauke Mollema sprint mee. Maar hij doet dat op grote achterstand van de enige echte sprinter... die deze etappe overleefde, Daniele Benatti. Hij wint in Vittoria. Tweede plaats is er voor Gasparotto. En Mollema zit misschien wel in de puntentrui. Dat gaan we nu concluderen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mollema en 11 Rodríguez. Mollema pakt 7 punten, Rodríguez 5. Het is niet te geloven. Mollema en Rodriguez staan op dit moment... gelijk in het puntenklassement. Later meer. Ja, het wordt een uh, idiote uh, ronde van Spanje. Want uh, ook om die eerste plaats gaat het nog steeds. Er zitten ook nog maar een paar seconden tussen. Goed, uh, straks nog even naar Joris. Uh, we hadden het over tennis. Ik wil met Michiel Schapers nog, toch nog even doorgaan met tennis. En vooral het Nederlandse tennis. Want hoe moeten we naar kijken? Uh, soms kijken we naar Robin Haas. En nu is hij gelukkig weer terug. Hè? Kijken we naar Robin Haas en denken we... het gaat goed met het Nederlandse tennis... En, Soms dan lijkt het weer alsof we direct weer in een dip zitten. Hoe moeten we, daar, hoe moeten we het zien? Ja, hoe moet je het zien? Ik heb het al vaker gezegd. Uh, het is vakmanschap, is meesterschap. Je moet het zien aan zo'n vak. Uh, als je toptennisser wil worden, dan, uh, dan moet je een goed plan hebben. En je moet je doelstellingen scherp zetten. En je mm -hmm. moet iedere dag in de, in de spiegel kijken. Hoe ben ik ermee bezig? En uh, ik denk dat dat in uh, te weinig gebeurt. Ja. Maar we hebben nu wel een hoop namen. Alleen we wachten dan nu op die echte doorbruik. Doe jij dat ook? Ja, ik wacht niet, nee. Want ik ben elke dag aan het coachen. Dus ik, ik probeer er mijn steentje aan bij te dragen. Alleen het is af en toe niet eenvoudig. Nee. En ja, wat belangrijker is totale overgave. En zeggen van nou, ik wil dat kost wat kost bereiken. En uh, ik krijg dan vaak te horen... Van ja, maar ze zijn nog uh, 16 of 17 en uh, er is, zijn er ook een heleboel andere dingen. Het is allemaal zo'n moeilijke leeftijd. En dan komt er weer iemand die een hersenonderzoek gedaan heeft dat ze het allemaal niet kunnen helpen. Ja, dat zou best zo kunnen zijn. Maar uh, wil je in tennis de top halen, dan zal je echt een plannetje moeten hebben. En je zal ook moeten kijken of je aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Mm -hmm. Want dat doet lang niet iedereen. He, dat is ook nog eens een keer zo. Die noodzaken voor is niet voldoende. Dan moet je zeggen: Van nou, uh, wat, hoe ga ik spelen? Moet ik, uh, moet ik het hebben van mijn service? Uh, ben ik een aanvaller? Moet ik het hebben van de verdediging? Uh, fysiek vind ik ook dat uh, in Nederland zwaar onvoldoende is. Dat moeten we onszelf aanrekenen. En hoe komt dat nou? Ja, aan mijn mening en dan gooi ik wel een knuppel, in de hoenhoek, is dat, uh, dat ze wel eens wat meer de duinen in kunnen... en het Amsterdamse Bos in plaats van dat ze in de fitness gaan zitten. Mm -hmm. Want bij een, een, een sport specifiek als tennis... daar gaat het er met name om dat je qua bewegingen dicht bij je sport blijft... en, en dat je niet te veel uh, dingen gaat doen die, die te ver van je sport af liggen. En ja, dat is ook belangrijk. Dus het is niet dat er één ding is, maar als je het wil samenvatten... Is, zie je het als een vak... En, uh, en, en, en probeer het dag in dag uit als een vak te benaderen... zodat je een grotere kans hebt op de top te halen. Ja, en Robin Hazen is wel toch zo iemand die, die uh, alles ervoor aan de kant zet? Ja, dat, dat kan je wel zeggen. Ja. Die, die, die doet dat al van degene die uh, de potentie hebben om, uh, om ver te komen... is hij degene die aantoont, He, want de resultaten laten dat ook zien dat hij dus nu tot twee keer toe... want hij, hij heeft eerst uh, de trip naar de top gemaakt. Vervolgens is hij zwaar geblesseerd geraakt. Heeft hij heel lang en geduldig aan zijn uh, comeback gewerkt. En nu staat hij weer in de top 50. En uh, laat hij toch regelmatig zien dat hij er heel dicht tegenaan zit. Nu ook ja. weer tegen, uh, nee. tegen Murray. Ja. En um, uh, ja, ik denk dat hij van, uh, van de Nederlandse proftennissers... degene is die het goede voorbeeld geeft. Ja. En, dat zou... en wie niet dan... Uh... Noem eens ja, een namen. Ja, ik vind het altijd moeilijk om namen te noemen. Ik zie het meer in het algemeen. Uh, ik zie gewoon niemand anders die het aanpakt zoals hij het aanpakt. Mm -hmm. Op dit moment. Dus iedereen. Ja. Uh, ik bevind het een hele goede stap bijvoorbeeld... dat uh, Michela Kraaitsik in zee is gegaan met uh, Erik van Harpen. Um, ik heb een heel leuk interview gezien met hem op KLTB-tv. Waar ik zei, ja, hij legt de vinger op de zere plek. Wat is en bij haar de heeft... zere plek? Ja, hij zegt gewoon keihard van... ik heb er in Parijs in spelers toch helemaal nergens op. Er lijkt wel van een robot staat te spelen. He, zo stijf is, oogt het allemaal. Dat weet eigenlijk iedereen wel in de tenniswereld. Maar hij durft dat uit te spreken. Zeggen, well, joh, je moet gewoon uh, werken aan die souplesse. En daar kan ik je bij helpen. En hij is gewoon recht door zee en heel eerlijk. En ja. ik vind dat dat heel belangrijk is. Ik vind dat hier in Nederland zoveel de, de, de koolwondigheid gespaard wordt. En iedereen wordt naar zijn mond gepraat. Je moet gewoon ook uh, af en toe eens de knuppel de hond ook durven gooien. Uh, ik denk dat Arangsa Rus ook goed bezig is. Dat gaat allemaal heel geleidelijk. Maar die heeft ook een bepaald plan gekozen met een coach. Nou, dat, daar, daar moet je naar kijken en met geduld naar kijken. Maar die staat toch inmiddels ook zo rond de 70 op de wereldranglijst. Ik denk dat iedereen het zo moet aanpakken. Dat je zegt van, nou ja, uh, hoe word ik dag in dag uit beter? En wat uh -huh. voor plan heb ik daarbij? En uh, fysiek niet in orde zijn, is, is, is gewoon, dan moet je echt uh, gaan schamen. Maar het gaat niet uh, alleen om de sporter zelf, maar dus ook om de coach, die gewoon keihard de waarheid moet vertellen. Dat mis ja. je dan ook? Ja, dat mis ik, ja. ja. ja ik mis het bij mezelf niet hoor, want ik ben niet beroerd om de waarheid te zeggen. Dus, uh, en dat, dat vind ik ook belangrijk, want anders dan, uh, ja, dan zit je daar een verhaaltje op te houden. Ja. Hè? En, uh, het gaat erom dat een speler op een gegeven moment uh, geïnspireerd wordt... en, en, en voelt van, hé, hey, deze coach staat achter mij... want dat is, is ook belangrijk, dat je het vertrouwen uitspreekt. Die zegt, mm -hmm. ik geloof in jou, jij kan het op 100 halen... maar je wil een plan hebben. Mm -hmm. Je wil wel weten wat je daar eens gaat doen. Dus dat vertrouwen uitspreken is ook belangrijk. Nou, en daar hebben wij in Nederland een potje van gemaakt... want wat doen wij? Wij selecteren kinderen op 6, 7 jaar in een instroomtraining... en vervolgens drie, vier jaar later schoppen ze eruit... en zeggen dat ze geen talent hebben. Mm. Nou, dan begin je al slecht... Want het is niets demotiverender naar een kind om te zeggen dat het niet kan. Dus ik zal nooit tegen iemand zeggen dat het niet kan. En ik ga onder twaalf ga ik überhaupt al niet op die manier naar kinderen kijken. Dus je moet, daar moet je van af. In het begin gaat het alleen maar om plezier. En om, om algemene ontwikkeling en bewegingsvaardigheden. Daarna ga je, als ze twaalf, dertien zijn, laat je ze in de competitie met elkaar. En dan ga je op een ontspannen manier kijken. Nou, wat hebben we nou daar rondlopen? En hoe kunnen we dat verder ontwikkelen? Op een gezonde manier. En, en, vanaf, en vanaf 16 is het volle overgaven ja, dan, dan ga je uiteindelijke speltype rond die leeftijd. Maar dat is bij jongens soms anders. En soms verandert het nog. He, dat kan nog drastisch veranderen zelfs. Later. Maar gemiddeld genomen rond 16, 17 jaar... kies je een bepaald speltype. En daar ga je training op afstemmen. En dan ga je verder. Maar ik ben zo bang dat in het begin... een heleboel kinderen het plezier al ontnomen wordt. En met dat de, met de verkeerde motivatie getennist wordt. En getraind wordt dat er ook veel te veel getennist wordt. En, uh, doe ook eens een andere sport. Ik kijk naar links, basketbal, voetbal. Tennis bij sport waarbij je in de leeftijd tussen, tussen 6 en 12 jaar... veelzijdig moet bewegen. Hm. Maar wat hoor ik dan? Ja, ik mag niet uh, op de club, op de voetbalclub, mag ik niet meer meedoen... want ik train niet drie keer in de week. Dan heb ik het over 10, 11-jarige kinderen. Wat is dat voor een waanzin? Laat die kinderen lekker voetbal en tennis combineren... want dat is voor een heleboel jongens hartstikke goed juist. He, dus die eenzijdigheid bij tennis op jonge leeftijd is, is fataal in mijn ogen. In sommige gevallen. Ja. Ja, dus, dus er is heel veel over te zeggen. Maar als, je het, als het gaat om vanaf 16 jaar, dan gaat het over total commitment. En zeggen van nou, ik, wil, ik heb een keuze gemaakt. Ik wil het beste uit mezelf halen. Nou, ja, dan moet je er ook voor leven. Dan moet je er alles voor doen. Dan moet je kijken waar zit de beste expertise die mij het beste kan helpen. En dan, dan ga je ervoor. Ja. Komt dit, uh, Tom Boot, uh, de coach Ton nou, Boot bekend voor? Wat, wat mij heel erg aanspreekt is de relatie tussen coach en, en, en speler. En dat het heel erg belangrijk is. En Michiel noemde het al: dat moet op vertrouwen gebaseerd zijn. En als je maar wat is vertrouwen? He, dat is in ieder geval eerlijkheid. Het is in ieder geval duidelijkheid. Het is in ieder geval consequent zijn. En dat mis je bij de meeste mensen. En dan kijk ik de pers even aan. Want als je duidelijk bent. He, als coach, hij heeft als een krant gespeeld... dan kan je dat niet maken ten opzichte van die speler. He, dus dat vind ik dan wel vreemd. Het eerlijkheid, duidelijkheid, consequent zijn... en daar ook zelf het voorbeeld in geven. Want dat zie je ook vaak niet natuurlijk. He, dit spreekt mij aan. Alle, hier, politici zeggen het ook. We moeten het vertrouwen terugwinnen. Ja, er is nog nooit vertrouwen geweest, meneer. Maar he, dus het draait steeds om vertrouwen, transparantie. Doe het dan. Ja. Nou. Nou ja, wat je, wat je in de politiek en in de economie, maar dan gaan we even buiten dit programma om. Maar wat je steeds meer hoort is dat je niet als leider niet uh, uh, die, je, je opdrachtgevers, je kiezers of wie dan ook naar de mond uh, moet praten. Maar je moet leiderschap tonen, je moet een richting geven. En dat is een beetje wat ik bij Michiel ook hoor ten aanzien van tennis, maar dat is op, op, ook op andere sporten van toepassing. Je hebt een coach nodig die niet bang is voor tegengas. En die niet bang is voor, voor, om in discussie te raken met deze vereniging. Je hebt een coach nodig die uh, een, een, ja, een richting aangeeft. En die moet je dan maar volgen. Ja, maar ja. kennelijk is dat heel erg uitzonderlijk. We zijn kennelijk in een tijdsgevricht uh, terechtgekomen... Waarin, waarin het aan dat soort leiderschap ontbreekt. Kijk, in de hele geschiedenis zit een golfbeweging En dat zal ten aanzien hiervan ook zijn. Misschien zijn we nu toe aan een nieuw soort leiderschap. En heeft uh, Michiel ons dat net in relatie tot de tennisdag <lacht> ja, gemaakt. Kijk, in, in dit kader verbaast me elke keer weer dan... dan Luister wel eens naar bepaalde programma's en dan hoor je allerlei specialisten op economisch gebied die met fantastische oplossingen komen. Ja, en dan denk ik: wie luistert hier nou naar? En waarom hebben die lui niet de leiding van het land? Als zij het beste zijn op het gebied van de economie, nou, begin dan nu maar met een zakenkabinet en laat de, de professoren en de hoogleraren... en de mensen die er heel veel verstand van hebben, laat die hun lichten overschijnen. En natuurlijk zal het zo zijn dat politici adviseurs hebben op dat gebied. Maar ik merk er in de praktijk zo weinig van. Hè? Dus dat, wat dat betreft heb je gelijk. zijn wel bepaalde parallellen. Ja. En ja, ik denk dat je, dat je bij tennis heel snel veel verder komt. Want la, vergis je niet, de potentie is er nog steeds. Er loopt heel veel kinderen rond die goed kunnen tennissen. Spreek het vertrouwen uit. Ga met elkaar aan de slag. En voor je het weet heb je weer een, een, een hele grote groep uh, spelers. En niet alleen maar één linge. Ja. Dus dat, dat, dat is best mogelijk. Maar je, dus, je het, maar je ziet het in, in, in de sport eigenlijk wel terug, nu ik erover nadenk. Welke coaches, en ik, ik zie dat het best in voetbal, maar het zal in andere sporten ook zijn. Welke komen nou het vers? Wie pakken de prijzen? Dat zijn degenen die de strijd zoeken. Met iedereen. Als het moet. Nou, geen strijd zoeken. Maar is, die willen onafhankelijk zijn. Dat zijn natuurlijk de allerbeste. Die zich niks even. aan. Guardiola, niks. Ferguson. Ja, maar YouTube. die zich niks aantrekken van pers, publiek enzovoort. Ja. En dan een gevolg is natuurlijk ja de strijd soms. Maar is dan bijvoorbeeld Frank de Boer in het voetbal een goed voorbeeld? Die in ieder geval naar de pers toe, dat is wat wij zien, uh, heel duidelijk overkomt. En ook gewoon zegt. Dit nou, was echt verschrikkelijk slecht. Hij komt, Punt. hij komt duidelijk over, maar hij heeft nog iets wat hem onderscheidt... en wat hem naar mijn idee in, in potentie goed maakt... Dat is dat hij zijn oren niet laat hangen naar zijn gehoor. Dus hij zegt gewoon wat hij vindt. Het is naar mijn idee een onafhankelijke denker. En dat, dat, dat spreekt me aan in hem en dat, dat lijkt me voor Ajax heel erg goed. Met name bij Ajax, omdat in de afgelopen jaren heb je gemerkt... dat, dat ja, het, het, het, het, het hart van die club gevoelig is voor wat de buitenwacht van ze vindt. Hè, voor wat media roepen, noem maar op. En ze hebben echt een, een, een, een leiderstype nodig... dat daar gewoon eens boven gaat staan en zegt van... geef mij pa een paar jaar de tijd en ik wil die kant op. En daarom en daarom en met die mensen. En ik vind dat hij dat, uh, Frank de Boer heeft, heeft bewezen... dat hij dat kan, te meer ook omdat hij... In de afgelopen maanden uh, ook overeind is gebleven in die hele lobby rond Kruif. Ik bedoel, hij speelt daar eigenlijk helemaal geen rol in. Kruif gaat eerder achter hem staan, niet letterlijk natuurlijk, dan, dan het omgekeerde. Ja. En dat, uh, ja, dat maakt mij optimistisch over hem. Ja, het, het komt dus niet zo heel vaak voor, Michiel. Als ik. Als ik goed beluisteren. Jij hebt het uh, vooral over, over tennis, denk ik. Hè? Uh, coaches die duidelijk zijn, coaches die vertrouwen kunnen geven, maar ook kunnen zeggen dat het helemaal niks is. Uh, um, ligt het ook aan de, aan de leerlingen? Kunnen wij misschien minder hebben? Vinden wij het erg als we kritiek krijgen? Um, ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen, maar... Uh... Dat, dat weet ik niet precies of dat zo is. Of dat, Hoe me merk jij dat bij jouw leerlingen? Kunnen, kunnen ze er goed tegen dat ze, dat ze op hun donder krijgen? Het nou, is, is, is, is niet dat je op, op je donder krijgt. Het is, uh, ik gaf, aan Tom gaf ik een, een, een voorbeeld wat mij afgelopen week overkwam. En dat vind ik illustratief. is Dat je dus op een gegeven moment aan de spelers iets vraagt. Op maandag, Joh, ga eens op YouTube dat en dat en dat bekijken. Mm -hmm. En dat vervolgens, je dacht, na, nou vraag je, hè, mijn stelling was, eh, naar aanleiding van die beelden, mijn stelling was, niemand in de huidige top, in mannentennis, kan zoveel leren als die kerels toen. Technisch gezien. Niemand. Dus ik vraag van, goh, ga er eens naar kijken en dan wil ik graag jullie mening morgen. Dus de volgende dag vraag, en uh, hoe zat het? Ja, we hebben niet gekeken. Ja, dan denk ik van, uh, wat is dat nou? En ik ben dat ik, ik ben het stadium overbij dat ik daar boos om word. Maar ik zeg, nou jongens, hier is de spiegel, kijk erin. En wat zie je dan? Hmm. En dan wil ik dat ze zelf zeggen, drie ezels. Ja. No. Want uh, waar ze hier helemaal niet kun tegen kunnen... en daar kan Tom misschien over meepraten... is dan dat je zelf zegt als coach, je bent een ezel. Hmm. Hè, want nee, dat, dat kan toch niet? Hè? Dan krijg je een je ouder aan de lijn. Hè? Mm -hmm. Nee, dat, dat moet je ze zelf laten zeggen. Ja. Ik denk dat dat op dit moment uh, een draai is, is geworden. Van, maar daar moet, dan dan moet je dan wel mee bezig zijn. Hoe doe je dat dan wel? Hoe bereik je ze wel? Zodat je ze raakt. Zodat ze echt denken van ja, is eigenlijk wel een beetje raar dit. Je ja. raar verhaal. Ik wil een tennisser worden. Uh, mijn coach geeft me bepaalde informatie. Doe er niks mee. Mm -hmm. ja, ik denk dat dit een, een, een schering en inslag is. Dat als je ik met coaches praat in andere disciplines. Dat dit vaker voorkomt ja, van ja. Uh, wat is dat nou? Dan, dan, op een gegeven moment dan, uh, houdt het een beetje op eigenlijk. Of ja, maar je het? moet ook in jouw vak daar wel een beetje vertrouwen in blijven houden... dat dat goed komt. Dus hoe ga je dat... Hoe moet dat anders dan? Torch, Ik bedoel, want nu hebben we, uh, als we het even bij tennis houden... nu hebben we Robin Haase En Timo de Bakker soms. En Jesse Huta Maar het... het, het, het Robin Haas is de enige man, dat zeg jij ook. Hè, waar, waar we, ja. waar we uh, op dit moment, ja. op dit moment uh, verder mee kunnen. Echt verder mee kunnen. Wat moet er dan anders? Ik bedoel, het is toch nou ja, veel te weinig. Ik zou eerst maar eens een analyse maken van wat er gebeurd is. Ja. Want daar kan je van leren. Want hoe is het even zo ver kunnen komen dat het, dat het zo is. Mm -hmm. En dan ga je daarvan leren. En dan zeg je van nou, hoe, hoe kan het anders en hoe pak ik het anders aan? Zo, zo moet je toch beginnen. Ja, maar heb jij nooit bestuurder bij de tennisbond willen worden? Ja, want het klinkt mij nogal logisch in de oorlog. Nee, oor ik, ik denk dat ik beter op mijn plek ben op de tennisbaan. Hm. Eh, om, omdat ik daar heel veel plezier uit haal. En eh, dat ik daar wel het gevoel heb dat ik een groep spelers heb die ik, die ik kan bereiken. En eh, ja, zo is dat. Alleen, ik denk dat het verstandig is om, en dat heb, dat heb ik ook al vaak gezegd, haal nou een groep van die mensen bij elkaar die iets heeft laten zien in de praktijk en ga met ze in gesprek en maak dan een, uh, maak dan een plannetje met elkaar, hoe het ja. beter kan. Goed, ja, we, zijn en we, bij... hebben, we hebben op dit moment, en dat hebben we al in een eerder gesprek ook gezegd, we hebben een ex-tennisser die voorzitter van de Tennisbond ja. is, dus uh, daar verwacht ik heel veel van. Ja. Um, ik, ik wilde zeggen, we zijn uh, een heel andere kant op gegaan ja. dan we eigenlijk zouden doen. Het ging uh, heel veel over coachen. Ja. Um, nog eventjes toch uitkijkend naar volgende week. Is er een sportmoment, Chris van Nijnathen, waar je erg naar uitkijkt? Nou, ik, ik kijk er erg naar uit om morgen zo uh, objectief mogelijk uh, aan te schuiven bij de wedstrijd NAC Feyenoord. Kijk. Ja, ik zeg het heel eerlijk. <lacht> Dat Verlees is mooi. Leuk hè? Ja, en ik kijk ja, ernaar uit dat ik uh, zeer subjectief uh, <laughs> bij de wedstrijd de NAC Feyenoord aanschuiv. <laughs> en hoop dat Feyenoord wint. <laughs> nou, ik ga wel de AZ pites uh, okay. okay. <laughs> Dank jullie wel dat jullie hier willen zijn. Chris van Nijnhild Michiel Schapers en Tom Boot. We gaan nog even naar uh, Ragnar Niemeyer. Ragnar, uh, we hadden het over Joost Luiten. Doet hij het nog steeds zo goed? Ja, hij staat nog altijd uh, vijf slagen onder par. Dat was volgens mij de laatste keer dat wij elkaar spraken. Ook het geval. Hij zat even in de problemen zojuist. Moest een uh, par put maken van 2,5 meter. Even spannend, maar ik zag wat collega's juichen. En hoorde vervolgens ook dat de bal erin gaat. Luidt die uh, vier slagen achter de leider staat Gary Schot. Apart verhaal. De man heeft uh, vier checks gewonnen dit jaar. Vier keer, laat ik het zo zeggen, in de prijzen gevallen. Waarvan drie keer de laatste weken. Dus die is echt in vorm. Staat negen slagen onder par. Dan zien we twee spelers die het heel goed doen met de beste scores van de dag. Namelijk 600, een totaal van 800 par, één slag... Uh... Minder goed dus dan Gary Orr. Dan een uh, groepje. En dan komt Joost Luiten eraan. Ook uh, Robert-Jan Derksen doet het goed. Staat wel op drie slagen onder par. Is uh, een klein beetje weggezakt. Ik heb hem een aantal keren zien putten. Ja, en hij kreeg misschien niet altijd wat hij verdiende. Speelt zeker niet slecht. Hij is uh, bezig aan zijn beste KLM Open in uh, zijn geschiedenis. Want hij is nooit binnen de. Dan moet ik even gokken. Volgens mij top 25 of top 26 geëindigd. Dus dat ziet er wel goed uit voor Derksen. Maar we moeten het hebben van Luiten. Die nog twee holsten te spelen heeft. Waaronder de 18e. En dat is een hal waar je bijvoorbeeld met een 3 zou kunnen binnenkomen en een eagle zou kunnen maken. De lange par 5 is niet de moeilijkste van de hal. Dus Luiten moet het voor de Nederlanders gaan doen. is goed bezig, veel fans, veel enthousiasme op de Hilversumse golfclub. Die overigens ook goed bespeelbaar is na die regen van de afgelopen dagen. Het zijn de beste omstandigheden tot nu toe. Het is zonnig, het is droog, het is hier prettig toeven. Dankjewel, Ragnar Niemeyer, vanuit uh, Hilversum. Uh, dan naar Joris van der Berg voor de Vuelta. Uh, we zijn zo benieuwd of uh, Bauke Mollema dan toch misschien eventueel die groene trui heeft. Ik kijk op dit moment naar Joaquin Rodriguez. Hij staat op het podium, hij oh. krijgt een spaarlamp. Waarom weet ik niet. En hij heeft ook de groene trui aan. Ze staan gelijk 115, 115. Dit is ongelooflijk. Maar door een reglement van de Ronde van Spanje behoudt. Rodriguez, die groene trui. We krijgen nu het klassement in beeld. En inderdaad, 115-115. Ja, dat is voor Mollema toch wel wrang. En dan zal hij morgen nog wat moeten doen. In een van de twee tussensprints of in de sprint in Madrid. Vandaag werd de sprint echter gewonnen door Daniele Benatti. Twee Gasparotto, drie Damiano Caruso. Negen Mollema keurig gedaan. Hij staat nu op gelijke hoogte met Joaquin Rodriguez aan de leiding. In het puntenklassement met nog één ritje voor de boeg in de Ronde van Spanje. Dankjewel Joris van der Berg. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn Straks zijn we weer terug hoor met uh, heel veel voetbal natuurlijk kan u nog even wat buitenlandse voetbaluitslagen melden Bayern München heeft met 7-0 gewonnen van SC Freiburg vier keer Gomez was dat Borussia Dortmund uh, verloor met 1-2 van Hertha BSC Bayern München gaat aan de leiding in Duitsland en Manchester City heeft met uh, 3-0 gewonnen van Wigan Athletic drie keer Aguero Manchester City is nog de koploper. Graag tot over een uur. Dag. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur. De Eredivisie. Roda Vontel. Hij schuift hem naast. ADO RKC. De Graafschap NEC. Het is 2-0 geworden voor de Graafschap. AZ Vitesse. Dat houdt hij heel mooi. Prachtig doet het. Heracles Ajax. Ja, schiet er binnen. Maar een slokpazen. Ook het US Tennis Open. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?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 Smart people met smartphones opgelet. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.i.matching.nl. E are you smart enough? Ik ben directeur beleggingsfondsen bij een hele grote bank. Of wij onafhankelijke informatie geven, <laughs> ja dag, dan raak ik mijn huisfondsen nooit meer kwijt. En daarom is Alex gestart met iets nieuws. Alex Fonds Beleggen, keuze uit oneindig veel beleggingsfondsen